Drie uur, Juri Stubenitski, met het NOS-journaal. De eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen... is gewonnen door het linkse blok rond president Hollande. Ruim 46 procent van de stemmen ging naar de Socialistische Partij... de Groenen en het Front de Gauche. Zo'n 34 procent van de kiezers stemde op de rechtse UMP... of een bondgenoot daarvan. Volgens opiniepeilers is de kans dat president Hollande... in de tweede verkiezingsronde een absolute meerderheid haalt... flink gestegen... Hollande heeft die meerderheid nodig om zijn verkiezingsbeloftes dus na te komen. Het rechtse Front National van Marine Le Pen haalde bijna 14 van de stemmen... en mag in tientallen districten meedoen aan de tweede ronde. Bij de vorige verkiezingen haalde het Front National in geen enkel kiesdistrict de tweede ronde. Bij schietpartijen in Elst en Valkenswaard zijn vannacht vier gewonden gevallen. Over de aanleiding daarvan is nog niets bekend. Ook zijn er geen verdachten opgepakt... Kort na middernacht werd er geschoten op een besloten feest... in een café in Valkenswaard. Volgens de Brabantse politie kwam er een aantal mensen het café binnen... waarna er direct werd geschoten. Er werden twee mensen geraakt, één in zijn been, de ander in zijn bovenlichaam. In Elst, in Utrecht, vielen bij een schietpartij op straat ook twee gewonden. Ze zijn niet in levensgevaar. In Mexico zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 25.000 mensen... anoniem begraven in massagraven... Het gaat om slachtoffers van de gewelddadige drugsoorlog in het land. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie in Mexico. Veel lichamen zijn zo toegetakeld dat het onmogelijk is om ze te identificeren. Ze worden niet opgeëist door nabestaanden uit angst voor de politie en Mexicaanse drugsbenders. Meer dan de helft van de slachtoffers wordt daarom naamloos in massagraven gelegd.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 Met Adeline natuurlijk. Hey, jullie moeten wel mee We zijn zo. We zijn live. Dat weet je niet. Die Jingles moeten hartstikke leuk. Spontaniteit. Is het op de radio? Ja, dat Ja, jullie zitten hier en zitten zo lekker te spelen. Maar nou is het vervelende dat uh, Bob, uh, Geert, mo moet, moet morgen om negen uur in de studio zijn. Ja, lekker, hè? Heb ik dat? Want jullie gaan, is wel leuk. Dat is wel leuk. En, uh... oh, is wel leuk. We, zijn, we, we zijn bezig met het maken van een pilot voor een politieke soap getiteld Henk en Ingrid. En wie schrijft de teksten? Uh, Kiek Houthuizen. Kiek schrijft dat. Okay. En het is met uh, Nelly Vrijna en met jou. Ja, met Frits Lambrechts. Uh, uh, met uh, uh, Randy Fokke. Die ja, ken ik uit, ik, uit de ja. voorstelling... Uh, Stijn de Leeuwen. Ik heb haar net gezien in Raymond de ja, Raymond ja, de Kuiper. ja leuk. Allemaal hele leuke mensen. Leuk stelletje, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik verheug me daar erg op, maar... Ja. daar moet je nu weg. Ja, ja, ja het spijt me vreselijk. <laughs> nee, oké. Okay. Niet maar, nog één nummer, laatste nummer? Of, uh... nu. Wat je wil. Uh, Wat? Nog eentje. Nog eentje, het allerlaatste nummer, voordat uh, voor hij weg is? Ja, het, ik zou het ontzettend leuk vinden. Nummer. Wat zei je? Heel fijn, uh, een laatste nummer. Ja? Ja? Te gek. Maar wat wordt het laatste nummer? Even kijken. Um... Ja hoor. Het wordt. <laughs> kan dat, jongens? Kan het. Uh, uh, Breng me naar het water? Kan ja! Ja! Ja, ja! Oh, ja. oh van mijn grote held en ja. ja. Daar heb ik namelijk alles voor klaarstaan. Ik D20. zat al zoals een die ook. Lieve luisteraars, ze blijven dus nog even. Het uh, laatste nummer van Fosco, de band Fosco, van Bob Fosco. Wouter Plantij, Thijs Vermeulen, Dionys Breukers... Uh, Rudy de Gaaf, Nico Bransen... en uh, Geert Timmers, alias uh, Bob Fosco. Martijn Bosman, de drummer, kon er helaas niet bij zijn. Maar het zijn allemaal muzikanten die echt... Nou, ik hou mijn mond. Luister maar. Mensen, ongelooflijk bedankt. En uh, kom volgend jaar weer terug, hè? Of als die CD af is, hè? Gewoon als jullie. Uh, als je niet om 9 uur in de studio hoeft te zijn, kan jij niks aan doen. Goed, uh, ik, ik ga. Ik ga ik, we gaan nu door weer met het programma, maar ik zal eventjes ter overgang. Uh, ik dacht, ik moet even iets heel anders draaien. Ik dacht iets Chinees. Hangai. Ik vind dat heerlijke muziek. Sluit ook wel een beetje aan. Goed. Maar nu even iets anders. Hi, Shut up, nu even. Even, even, ik moet even. Oh, harmony, Sst. Sst. Want dit wordt een podcast en het gaat over iets heel anders. Haikop. Even, jongens. In de Wanneer kom je nou eens de dame haar werk Even stil, even stil. Even een paar regels maar. Holland Festival 2012, uh, Alison Isadora, een uh, Nieuw-Zeelandse, Nederlandse componiste van moderne muziek en maakster van uh, uh, nou, multimediale voorstellingen die uh, wilde graag voor mij gaan kijken, luisteren en verslag doen. En deze week ging ze naar een uh, soloconcert van uh, Joan La Barbara, de Houdini van de Nieuwe Zang. Had je haar al eerder gezien, ooit? Nee, nooit gezien. Wel heel lang over gehoord. Zij is een heel belangrijke zangeres voor nieuwe muziek. Zij heeft uh, ja, heel veel premières gedaan van Feldman, van John Cage, van, van de New York School van de jaren 50. Zij is 65 nu, dus vanaf het uh, begin jaren 70 is zij bezig geweest met, met zang en met ook het uh, ontwikkelen van... Extended technieken. Dus allemaal heel gekke dingen dat zij doet met haar stem. Allemaal heel rare geluiden en zo. is. Ja, precies. Ja, dat zou je haar kunnen noemen. <tif> Was het? ik vond het heel mooi. ik was een beetje bang omdat zij niet zo jong is, dat haar stem misschien ja, wat minder was van wat ik heb op cd's gehoord. maar ik vond het heel mooi vooral als zij haar speciale dingen deed, dat zij heeft uh, al 30-40 jaar gedaan. dat was echt heel bijzonder. dat ze gewoon haar vaste repertoire deed. Ja. precies. en als ze echt ging zingen, dan merk je dat zij niet 30 was meer. Ja. Maar wat zie je dan op de nl staat daar en uh, is, is, hij, is er muziek bij... of is het alleen maar zij met een microfoon? Ja, is ze... ook gewoon haar met een microfoon. En het was één stuk waar ze wel uh, tape had, dat ze had gemaakt... en was gebaseerd op... Uh, ja, het is een grote opera dat ze gaat maken. Dus ze waren ook geluiden van instrumenten... en ook uh, van de natuur, van uh, bomen en windende bomen en vogels en zo. Dat stuk is uh, ja, gebaseerd op Virginia Woolf, of haar werk... Het is een kleine, tengere vrouw, een mooie vrouw. Heel expressief met haar handen. En uh, al die waanzinnig gekke geluiden dat zij produceert. Ja. Inspireert dat? Jawel. En vooral omdat iemand, je weet. Zij heeft zoveel ervaring, zij doet het zo lang. Het is niet iets dat zij gewoon uh, doet voor de gekkigheid of zo. Het is wie zij is. Het is heel authentiek. Zij hoort echt bij uh, de geschiedenis, voor mij, van bepaalde muziekgeschiedenis. Dus... Het is toch raar om er naar te luisteren, want het is geen muziek, het is geen theater, het is... Het is nou, vreemd. Ik vind het muziek. Ik vind het muziek. Ja, ik, ik, het is gewoon georganiseerde geluid. En uh, als je muziek zo ziet, zoals ik uh, dat doe, dan is dat het. Het is niet uh, chaotisch. Het is niet random. Ik bedoel, het is bedacht. Soms uh, improviseert ze wel, maar is ze wel bezig met materiaal en dat ontwikkelt. Zij uh, deed een stuk dat gaat over stemmen. Um, en dan gebruikt ze ook... Het is net als je bijna hoort Nederlands. Ze, ze gebruikt echt waar ze is dan. dit soort geluiden dat ze hoort op haar heen. Maar het is echt alsof je op de tram zit... en half uh, verhalen horen door elkaar. Een heel gekke ding. Maar, dus het, is wel, maar het is echt... ...iets tot gemaakt is. honey. Have a good trip. <laughs> Uh, Alison Isadora ging ook naar de voorstelling uh, Ancient Evenings... van de veelzijdige Amerikaanse beeldenkunstenaar Matthew Barney. Hier in samenwerking met de componist Jonathan Bappler. Uh, Norman Mailer die schreef in 1983 uh, het boek Ancient Evenings... waarin de zeven stadia die de ziel van de dood tot de wedergeboorte doorloopt... Uh, hè, gebaseerd op de Egyptische mythologie, langskomen... Uh, en Barneys kunstwerk uh, baseert zich daar losjes op. Nou, die zeven delen die worden gemaakt op verschillende plekken op aarde. Hij begon in 2008 in Los Angeles en deel 2 maakte hij in Detroit in 2010. En Matthew Barney is uh, 45 jaar en wordt gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse hedendaagse kunstenaars. En zijn werk bestaat onder meer uit films, uit video-installaties, sculptuur, fotografie, tekeningen. En die Jonathan Bapler. Dat is een uh, gerenommeerde Canadese componist. En die schrijft onder meer muziek voor film, theater en uh, dans. Wat is dat voor iemand die Matthew Barney? Nou, een, een heel bijzonder kunstenaar. Als je zijn film ziet en zijn werk, ik vind hem eigenlijk een surrealist. Het hoort bij iemand als Dali of zo. Het is een overdose van ideeën allemaal bij elkaar. En uh, mythologie, Egyptische mythologie, plus uh, Norman Mailer, en alles door elkaar. Het is een soort droomwereld waar je terechtkomt. Het is een heel uh, interessant figuur, vind ik. Want jij hebt wel eerder werk van hem gezien? Hij had een grote tentoonstelling tien jaar geleden in Parijs, Kramasta-serie. Daar waren objecten, en ook vier grote filmen, allemaal met hetzelfde componist, Jonathan uh, Beppler. Zelfs de tapijt was van hem. Het alles was georganiseerd. in een, een enorme overdose aan uh, fantasie, eigenlijk. En, en op alle media, op alle verschillende media. Het lijkt alsof je tien kunstenaars in één is. Ja, ja de, de laatste is die, is, die was in En wat drukt hij uit? Waar, waar is hij naar op zoek? Nou, dat, dat weet ik niet. Ja, uh, het yeah, yeah, is een soort uiting van een uh, enorm fantasie. Uh, en het is um, mysterieus en wonderbaarlijk en, uh, en, en heel schoon. Want hij heeft dus uh, grotere projecten. hè? Je zegt het, ja. de Quimaster. Wat is dat? Quimaster. Nou ja, volgens mij, dat is een, een deel van het de mannelijke lichaam... ergens bij de ballen of zoiets. Oh, okay. en, en daar heeft hij dan allemaal dat vorm, maakt hij stukken daaruit. En daar gebruikt hij dus fotografie bij, performance, theater, film, beeldhouwwerk, het maken van objecten in allerlei materialen. Maar ook hij nodigt mensen uit om te dansen of noem het maar op. Het zijn echt enorme totaal kunstwerken. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, nou terug naar Amsterdam, waar die dus Jonathan Bepler en samen met Matthew Barney een aflevering gemaakt hebben van uh, Ancient Evenings, de derde of nou ik weet niet eens een hoeveelste, maar goed. Nou, Ze waren allebei uh, de hele avond bezig om hunzelf te verontschuldigen van het feit dat het alleen maar een workshop was en uh, niet echt een afding. Ze waren uitgenodigd door Holland Festival en uh, Stedelijk. Uh, dus zij hebben gewoon uh, gewerkt met mensen uh, voor vier, vijf dagen, volgens mij heel kort, met uh, allemaal verschillende muzikanten, op de volgende deel. Dus het was een niet een afding. De eerste helft was twee lange filmfragmenten van uh, versies waar ze bezig zijn van Detroit. Dus van, ja, van iets dat nog niet helemaal af is... maar gaf wel een soort idee van waar hij naartoe wilt. Ja, zo rare dingen met uh, een, een man die helemaal in goud is... en dan um, geblinddoekt en met een uh, hoge hoed en een um, keurslijf. Helemaal uh, vastgemaakt. En dan moet gouden auto in de midden van de kerk. En dan dat gaat het uit. Dan volgt een andere auto en dan op de brug gaat de rivier in. En uh, ja, allemaal heel rare dingen. heel dreigende sfeer. een Detroit, gewoon industriële terreinen en zo... En, uh, Heel uh, ja, heftige uh, sfeer en, en mysterieus. Je weet niet wat gaat gebeuren. En dan een andere fragment was bij een rivier. En er was een soort crime scene. Het was allemaal FBI mensen en, uh, en mensen in witte pakken en zo. En uh, politie, allemaal vrouwelijke politie. En, uh, en dan opeens een heel groot uh, binnenlandse schip uh, kwam langs... met heel veel mensen daarin. En dan opeens waren er allemaal kleine bootjes met muzikanten die kwamen langs. En, uh, en dan die uh, politie was een koor die ging soort zingen. En er waren slangen gevonden. En die moest dan in een, in een wrak van een auto dat uh, uitgevist was. Want uh, ja, het is allemaal heel mysterieus en bizar. En, uh, ja. Het is een heel gekke omgeving dat wordt ja, gecreëerd. Ja. In de tweede helft was het dan live. En uh, dan waren allemaal muzikanten. Ja, muzikanten van Nederland. Er wa waren echt een paar heel goede uh, jazzmuzikanten bij. Michael Fetcher. En uh, Michael Moore. En uh, een ontzettend goede trompetist van Duitsland, Axel Doorne. Ook uh, mensen van Vokaal Lab. Maar ook mensen die op de film waren. Gewoon een paar zangers van de film. En uh, Joan LaBarbera was er ook bij. Uh, zij doet ook mee het dit project. En een Amerikaanse Native Indian was daar ook bij. Hij heeft ook uh, gezongen en gedrumd um, Dus het was een heel gekke collectie van mensen. En oh, een Alstrijk Kwartet was er ook... En um, Jonathan Beppler had dan gewoon uh, uitgebreid over dat dit alleen een workshop was. En uh, ze waren alleen maar dingen aan het proberen en het niet af was. Maar eigenlijk, ik vond het wel een interessant uh, geheel. Hij was het wel een beetje aan het dirigeren. Sommige mensen hadden een beetje muziek. Sommige hadden niet, eh, niks. Okay. En er waren teksten, er waren gesproken over Mailen. Over mensen die Mailen kenden of uh, gewoon, ik denk, delen uit de boek. Ja, um, Norman Mailen. Ja. ja, Norman Mailen. En... Um, ja, een, een wonderbaarlijk uh, polyfonisch uh, gebeurtenis met allemaal lagen bij elkaar. Er dus zijn een paar mensen die we het spreken. En dan een, een trompetus die helemaal gek uh, blaast omheen. En dan uh, een drummer. Die, ja, allemaal gekke dingen. En heb je ze nog gesproken, de makers? Ja, ja daar heb ik daar achteraf uh, gesproken. Heel interessante mensen. En uh, wat ik leuk vind is dat Matthew Bani is een van de weinig bijzende kunstenaars die echt... Werkt inhoudelijk met muziek. Niet alleen maar iets van uh, een soort uh, emotioneel behang of zoiets, maar echt kiest voor doorgaan met iemand die echt een serieus componist is en echt denkt over wat geluid kan betekenen. Dus jij zou wel met hem willen werken. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Super. ja. Super. Ja, dat was een beetje een raar geluidstaartje. Dat heb ik gewoon van de website van Jonathan Beppler. Uh, maar dat staat niet uh, als voorbeeld echt voor zijn werk, neem ik aan. Want uh, het zijn gewoon uh, grapjes. Goed, volgende week doet Alison Isadora verslag van het werk van componist John Cage. Uh, dit weekend is dat uh, gehouden op verschillende plekken in Amsterdam. De Golden Glows uit Antwerpen met nog een uh, mooie interpretatie van zo'n prison song. Hè, zoals Ellen Lomax die in de jaren 30 van de vorige eeuw verzamelde in de gevangenissen van Amerika. Last year wasn't a good crop here and everybody know that. Grandpa raised a bushel of corn and some black rascal stole it. I'm going home, son, I'm going home. I'm going home, McBoy, I'm going home. Jaber pullin' the turning plow, sparrow pullin' the harrow. You all gonna pull it today, big boy, and I'm gonna pull it tomorrow. I'm going home, son, I'm going home I'm going home, McBoy, I'm going home. I'm going home, son, I'm going home. I'm going home, McBoy, I'm going home. Lost my girl the other day, where'd you reckon I'd find her? Way out there in the old cornfield, fifteen boys around her I'm going home, son, I'm going home, I'm going home, big boy, I'm going home, ah Call the nigger with the black boots on, show the wish was slavery I'd take these trash cans round your back and run you stone crazy I'm going home, son, I'm going home, I'm going home, big boy, I'm going home, I'm going home, son, I'm going home, I'm going home, big boy, I'm going home, grandma had no bulldog, she swore it was double-joining, she sent that dog to the blacksmith shop and had his nose pointy.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 Heerlijk, uh, dat waren de Golden Gloves uit Antwerpen. En nu uh, is het tijd voor uh, het mysterie van Emily. Uh, Jan Emaus heeft weer een, uh, een mooie tekst geschreven. Ja, hier heb ik hem. En uh, u moet raden over wie of wat het gaat. En dan kan je een uh, knijpkat winnen. Ja, toch? Leuk. En het is ingedeeld in drie fragmenten. Hè? Na het eerste fragment uh, kan je drie knijpkatten winnen. Na het tweede nog twee. En na het laatste nog eentje. Hier komen ze. Ze heeft het allemaal zelf bedacht. Dat ze niet één persoon, maar een... Nee, dat ze niet een persoon, maar een product was. Dat producten via een zorgvuldig gedoseerd doce... procedé in de markt gezet moeten worden. Dat producten alleen maar succesvol kunnen zijn als ze exact zakt bij het algemene gevoel van een pakweg de scène passen. Dat je alles en iedereen altijd een stap voor moet zijn. Dat je zelf de spinnen in het web van getalenteerde mensen moet zijn. Dat jij zelf al die talenten combineert tot iets nieuws. Dat personen altijd ondergeschikt moeten zijn aan het doel. Dat doel is succesvol zijn. Zo'n machine kan uiterst effectief zijn. Tijdelijk. Three, four. Gooi die man en gita maar in de kofferbak, schatje. En vanavond maak ik vuur. Het naar de Veluwe. Naar de oude boerenschuur. Het gedreun van de stad gaat op in vlammen. Elke spanning spat in vonken uit één. En de nacht is zwart met sterren.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 Was ik ook maar een gitaar Dus gooi die mando en gitaar maar in de kofferbak Schatje en vanavond maak ik vuur Dus maar een eertje naar de Veluwe Naar de oude boerensteur Ik kan niet te goed spelen op die uh, banjo. Dat is, uh, was Laurens Joensen. Uh, gelukkig, ik had het nummer niet meer genoemd... maar men weet mij te vinden. Uh, Timo, goedendacht. Ja, goedendacht, alleen Timo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, Fijn weekend ja. gehad? Uh, ja, ik zit nog een beetje te worstelen met de nieuwe indeling van Radio 1. Oh, wat is er gebeurd? Uh, nou, voor het geval ik het gemist heb... is nou. uh, Radio 1-sportzomer momenteel. Het sport... alle gebruikelijke programma's uh, tussen 10 en 11 vervallen... En dan krijg je een heel nieuw format. Dus is geen met het oog op morgen? Ja, vanaf, vanaf, vanaf met het ogenmorgen is het gewoon normaal, zeg maar. Gelukkig. Ja, maar, maar daarvoor is het... Uh... Ja, maar daarvoor luister ik ook nooit, want het is mij ook te... De... Ja, maar ik wel. Oh, maar het is toch altijd sport? Ja, tussen tien, tussen tien en elf en in het weekend nog wat. Maar dat is voor mij juist het moment dat ik uh, dingen kan doen uh, waar ja. ik, waar <lacht> ik er ook anders geen zin in heb. En, en nu en... moet je al de hele tijd dingen doen waar je geen zin in hebt. Omdat, <lacht> <lacht> wat een ellende, Timo. Oh, wat <lacht> Komt erg. Op, ja. <lacht> nou, ik zou iets vaker een cd'tje draaien. Maar goed. Hé, <lacht> hey, wie denk je dat het is? Ik dacht ook al En waarom denk je dat? Ja, vanwege wat je zei van uh, succes is... Uh, ...is de key, zeg maar. En uh, het, het zal wel niet kloppen, want ik dacht eerst aan een Nederlandse... ...maar die kon ik niet zo snel vinden. Dus ja, ik ging internationaal denken. Toen dacht ik, opa Winfrey. Nou, ik vind het grappig bedacht, maar het ja. is helemaal fout. Ja, wist ik. <laughs> Maakt niet uit. Nee hoor. Ik ga naar de volgende beller. Dag Timo. Doei. Um, de volgende beller is... John. Hi John. Ja, zeg maar John. Sorry. Ja, toch? Ja hoor, goed. <laughs> Hoe is het? Ja, ik dacht niet. ja best, best, best. Oké. Okay. Ja, ik had die aanwijzing half gehoord eigenlijk. Oh. Dus ik rende gauw naar mijn telefoon aan, zetten dus gewoon een gokje te vragen. Ja? En wat denk je? Ik denk geen wie, maar een wat. Een basisopstelling. Jij dacht ook dat voetbal, dat krijg jij niet uit je hoofd, dat is... Uh... Ja, ja, ja. ja. Nou. Je, ja. Ben, ben, ben jij een voetballiefhebber? Uh, nou, ik ben een, uh, ja, een klein Winnen Centje Ja. Meer niet. En Nederlandse Nederland zelf de een beetje. Dat is het. Nou, heb je bijvoorbeeld, uh, wanneer was dat gisteren geloof ik? Was die wedstrijd? Ja, natuurlijk ja, ja, dat wel. ja. Nou ja, ik. Ik, uh, oh, trof je dat? ik heb ik heb geluisterd. Ik, ik, ik, ik kijk nooit naar die tv. Maar ik heb. Maar ik, en af en toe rende ik wel even naar voren. Maar het was nauwelijks nodig om het te kijken. Want erg spannend was het toch je, je, je niet. hè? He? Je wilt niet kijken, maar je kijkt toch? Ja, precies, zoiets. Ja. Dan dus liggen ze daar op de bank. Mijn familie ligt te kijken. Uh, Oké. Okay. Hé, hey, maar uh, ik, vind het, ik vind het grappig gevonden, John, maar het is helemaal fout. Oké. Okay. Nou, succes <laughs> dan. Oké, okay, doei. Oké, okay, doei doei. Hier komt de volgende fragment. Maar ja, hoe gaat dat? Uh, je werkwijze blijkt duizendmaal succesvoller te zijn dan je zelf hoopte. Je zelf uitgevonden wiel draait steeds maar weer een verrassende nieuwe slag in de rondte. Je bent een blijver. Je trekt aan verslavende touwtjes. Het kan maar niet op. Je beseft dat je compromisloze benadering van de markt geen uiterste houdbaarheidsdatum kent. En daar heb je gelijk in. Je aanpak is van alle tijden... Maar de menselijke factor, dat onberekenbare aspect... waar niemand ooit grip op lijkt te krijgen... juist die factor streep jij weg. Omdat je te lang aan het roer hebt gestaan van een succesfabriek. 0800-1121. En dit is heel leuk. Dit is... Uh... Nou, luister maar, ik zeg het zo wel. I've been working all that day in the sweatshop... I feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm the kind of guy, I'm pumped dead out until the end of time. I've been working all damn day in the sweatshop, I've been going all the way in my tank top. I don't mind, cause I'll be looking fine, yeah, I'm pumped dead out until the end of time, see ya. Ik zat even, probeer even hier op de computer uh, de, de band Kokos uh, te, te googlen. Maar hij loopt vast. Uh. Maar goed, uh, dit was een remix van Kokos. Featuring D. Palmera. Van een uh, heel leuk nummer van De Staat. Dus, en De Staat is een heftige band, weet je wel, van Torre Florim. En uh, dit is een uh, Bossa Nova versie. Ik vind hem fantastisch. Goed, um, aan de telefoon. Heb ik wederom uh, Timo? Ja, ben ik weer. <laughs> Oké, okay, Timo. Nou, ik ga het nog best... een keer proberen. Ja, goed. Oh, ja. nu al? Nou ja, vertel maar, wat denk je? Oh, ik denk dat eerst geen vraag hoe mijn dag was. Ja, maar dat weet ik nu toch al? <laughs> nee, ik dacht uh, aan Brit Dekker volgens mij van een echte meisje in de jungle die dan van programma in programma rolt en dan eigenlijk niet meer weet waar het ophoudt. Maar ja, toch maar door blijft gaan, omdat ze dan eenmaal kijkcijfers maken. Dus ja, wat moet je dan? Ja, ja, ja, ja. Ja, hoe vind je haar? Hoe vind je haar? Nou, ik vind het wel lollig. Volgens mij is ze wel gewoon... Ja, ze blabbert gewoon voort, zeg maar. Er ze zit daar geen remming op. Dus ja, ja. Zolang, ze, zolang ze gewoon zichzelf is, kan niet zoveel misgaan. Behalve dan dat ze op straat waarschijnlijk veel wordt aangesproken door vreemden. En dat kan misschien wel averechts gaan werken, uiteindelijk. Ja, ja, ik, ik kan ook niet uh, ontkennen dat ik het toch wel een sympathiek meisje vind, uh, ja. die, uh, die Brit. Ja, goed, uh, de, de, zeg maar dat vreemde je gaan kennen, dat wordt natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, ja, hoe je daarmee omgaat is nogal de vraag natuurlijk. Ja. Nou, ik vind, ik vind het... Uh, helemaal fout. Natuurlijk. Nee, ja, dat is helemaal fout. Maar ik vind het, je denkt goed na, Timo. Dat <lacht> nou, verteer ik heel nou ja, erg. En... Dus, uh, nou, blijf proberen. Is goed. Ah, doei. Um, dan heb ik aan de lijn heb ik Niels. Hallo, met Niels Heelenberg. Ja, Niels, ik, uh, ik, um, ik ga het laatste fragment uh, voorlezen. Dan weet je wel hoe laat het is, hè? Dus, st. Ja? Ja, ik, uh, ik, uh, ik luister met aandacht. Blijf luisteren. En dan treed je op in 2012 in uh, pakweg Istanbul. En je weet het, Gaga is hotter dan jij bent... Jij bent 54. Je hebt het allemaal gedaan. Je kapot gewerkt. Je dacht aan een andere carrière. Films maken of zo. Maar het oude ambacht bleef lonken. Succes was geen doel meer. Bewijzen dat je de gaga's van deze wereld rauw lustte. Dat werd een nieuw streven. Dus je treedt op in Istanbul. Ziet duizenden smartphones. Het oude instinct borrelt op. En blijkt een slechte raadgever... Want je komt heus wel op Twitter en Facebook en zo, met die onblote borst. Maar niet zoals je wilde. Misschien hebben ze dat wel tegen je gezegd hoor, maar jij luisterde niet. Dat was vroeger verstandig, omdat je wist, geen conventies voor mij. Dat was vroeger. Zeg het maar. Niels? Ja, het wordt tijd dat we er vanaf raken van, van die Madonna. <laughs> ja. Ik heb nee. het een paar weken geleden met jou over Donna Summer gehad. Maar nou, dan weet je wel hoe ik over Madonna denk. Ja, precies. Inderdaad. Wegwezen. Nee, dat is toch een raar fenomeen. Ik denk dat uh, Jan Emaus uh, met deze hele tekst haar toch wel mooi omschreven heeft. Dat is natuurlijk verslavend gewoon. Die, uh, daar kom je niet meer van los. Die voor macht... haar, maar niet voor mij. Nee, precies. nee. Ik ben er zat. Ik ben er zat. Dus, uh... <laughs> Nee, Kijk, okay. vatten zijn leuk, want die ben ik nu een beetje aan het sparen inmiddels. Oh, dat is heel goed, Niels. Um, heb jij trouwens, want to, toen ik de, deze tekst kreeg van Jan, toen ben ik gelijk even natuurlijk gaan googelen. Ja. Uh, en ik heb inderdaad in Istanbul, heeft ze dus eergisteren of zo, of gisteren, weet ik veel, samen. Wat heeft er gebeurd dan? Nou, dan heeft ze gebeurd? dus even, het is echt zo lullig. Dan zie je haar, dan loopt ze dus uh, tijdens een concert en dan heb je dus zo'n uitstekend deel hè, van zo'n podium dat je zo'n beetje ja, tussen ja. het publiek staat. En dan doet ze dus eventjes, doet ze dus BH-pandje en dan laat ze even één borst zien, doet ze even naar beneden. Nou, het is van een lulligheid. Maar dat moet dan voor schokkend doorgaan. Nou ja, goed, dat is dus deze tekst. Het is daarmee ja, bewijst de dubbel van dat het klaar moet zijn, weet je wel? Ja, nee, is dat, is niet, dat is het niet. Het wordt, vind je niet dat het, Ik vraag je gewoon even op de vrouw af. Vind je niet dat het, dat het eigenlijk pathetisch begint te worden bij zo'n iemand, In die leeftijd? Nou, die leeftijd, dat, ik, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Nee precies, nee, maar dat gedrag, dat, dat, dat, dat, dat, dat voortdurende, dat, dat, uh, ja, dat je dan denkt van wat bezielt zo iemand nog. Hè? Ja. heb ja, dat... je daar liever geen mening over. Nou nee, ja god, ik vind het, uh, uh, ze moet doen. Ja, haar wat ze, muziek wat ze... goed, heb je haar muziek ooit goed gevonden? Uh, nee, dat is niet mijn dingetje. Nooit, ja, nooit. Uh, zijn het alweer eens? Ja, ze heeft het alweer eens. Maar eh, ik, ik moet je wel zeggen dat, dat, dat ik ook ergens wel... vroeger had ik wel een soort bewondering voor haar. Ook al is het helemaal niet mijn smaak. Nou, ik, ben, ik, ben altijd gefascineerd, ik ben wel gefascineerd door haar, door haar enorme... Ze is, ze is, ze is geloof ik inmiddels de best verkochte zangeres aller tijden. Terwijl ze niet kan zingen. En de, precies, de langdurigheid daarvan. Die, en het, het heeft mij nooit geraakt. Ik ken een hele hoop mensen die... Uh, die ja. mensen, ik, ik, ik, ik heb wel eens ruzie gehad met iemand. Die, uh, toen, had ik, uh, toen had ik kritiek op Madonna. Sommige mensen identificeren zich daar totaal mee. Ja. En uh, ja, wat kan zij eigenlijk goed? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat denk jij? Wat kan zij nou eigenlijk nou, goed? Waardoor ik, heeft zij nou zo'n succes gehad? Eigenlijk? Ja, nou, het is, een, nee, maar luister, het is natuurlijk gewoon een stijlicoon en het is een teken van deze tijd en het zegt heel veel over deze tijd. Wat je er ook van, van vindt. Precies. Ja. En uh, ik denk dat ze voor um, de emancipatie op een of andere manier van dames en meisjes... en weet ik veel wat, best wel iets betekend heeft. En, uh, ja, god, ze mag voor mij zo lang doorgaan als ze wil. Alleen heb ik zoiets van, waarom moet het, dat, ja... Nou goed, ze moet het ook zelf weten. Ik zit ondertussen... Ze moet het ook allemaal zelf weten. We kunnen in ieder geval vaststellen dat ze een grotere bankrekening heeft... dan jij en ik bij elkaar samen. Nou, dat interesseert me... Oh, nou gaat hier weer... Is dit het? Ja? Gaat even die borst? Nee, nee. Ik zit ondertussen naar een filmpje te kijken, maar dat is heel iets anders. Hé, ik ga jou afsluiten. Ik merk... Oh, dit is het wel. Hier gaat het dadelijk gebeuren. Kijk, hier zo. Kijk dan. Nee. Oh. oh ja, kijk dan. Nou ja, het is toch echt een nou, je kan op, op, op, op Facebook, op, op, Facebook, op uh, internet kan je het allemaal, op YouTube kan je het terugzien. Hé, hey, ik ga jou afsluiten, Niels. Uh, uh, uh, uh, blijf nog even aan de lijn voor... Uh... Ik hoor het een beetje hieronder, dat gaat maar door. <lacht> ben ik helemaal niet gewend, het lijkt me Radio En het is trouwens weer hey. twee knijpkatten. twee, twee, twee knijpkappen. Oh, je krijgt er twee, ja. Oh, wat fijn. Nou, volgende keer gaan we jou... Uh, nee hoor, maakt niet uit. Is er een, uh, is er een limiet op? Want ik, ik heb wel, vorige week had ik het ook, maar toen belde ik niet. Ik dacht, misschien mag dat helemaal niet. Nee, oké, okay, dus misschien kan. moeten we zeggen dat je nu eventjes uh, tot na de zomervakantie mag je weer... Uh, maar je mag wel bellen, maar dan moet je het alleen fout hebben. Oké? Okay? <laughs> oké. Okay. Dat is wel gezellig. Oké, okay, ja. Niels. Uh, ja. Wij gaan een, een nummertje draaien waarvan ik uh, een, een prijs uitlood... wie de, wie de teksten voor mij uh, kan uh, um, neerpennen en uitleggen. Komt-ie. Van uh, Victor Vroomkoning. Uh, ik ben net verhuisd en uh, nu woon ik recht tegenover de vuilstortsplaats. Weet je wel, zo'n ondergrondse ding uh, waar je je vuilniszakken in moet doen. Tenminste, dat heb je in Amsterdam. En uh, als die vol is, zetten ze er allemaal dan gewoon naast. Dus kan ik bijna mijn huis niet in. Dit, voor, dit voor, gedicht heet Vuilniszakken. Zoals ze daar s morgens op de stoep tegen elkaar aangeleund, warmte zoekend, in hun plastic jassen staan te wachten. Grijs, vormeloos, vol afgedankt leven, tegelijk broos en weerloos. Je zou ze weer naar binnen willen halen, je ouders wachtend op de bus. Kopland, Onder de appelboom. Ik kwam thuis. Het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken... hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn... De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat. Tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom. Zeldzaam, zacht en dichtbij... Voor onze leeftijd. De, de, de, de, de, de, de, de, Daddy loves baby. Take you when I'm gone Daddy loves baby Daddy loves baby Daddy loves baby Honest I do A good night Sweet night and night See you tomorrow Sleep tight Some I say I love you too much But I don't think I love you enough Wait a minute, baby Oh yeah, oh yeah Wait a minute, baby I bring some candy back home now Daddy loves baby Daddy loves baby. Daddy loves baby. Oh, yeah. Honest, I do. A good night, sweetheart. Good night. See you tomorrow, sleep